Lekker mildzouten drop. En er is ook nog een zachtzoete motoragent en een salmiak parkeerwacht. Door middenbijten, die hele handel. Arbeidsconflict, scheiding, miskoop, probleem met buren of huisbaas. Voor juridisch advies en rechtsbijstand bel Eurofoon 0900 1411. 80 cent per minuut. Direct een jurist aan de lijn op 0900 1411. Of kijk op Eurofoon.nl Graag uw aandacht voor het volgende. Een beloning van 25.000 euro is uitgeloofd voor de slimste belegger. De persoon in kwestie weet optimaal te profiteren... van de run op grondstoffen en opkomende markten. Hij of zij heeft een beursverleden en handelt nietsontziend in turbo's van ABN AMRO. Herkent u zich in dit signalement? Geef u zelf dan direct aan op www.deslimstebelegger.nl... en maak kans op 25.000 euro. Beleg slim... Beleg Turbo. Kijk voor de actievoorwaarden op www.deslimstebelegger.nl. Einde bericht. Geachte werkgever, u kunt kiezen. Voortaan kunt u de risico's van arbeidsongeschiktheid zelf nemen. Maar wat is wijsheid? Ga dus eerst naar uv.nl. ABN AMRO is op zoek naar de slimste belegger. Speel mee op www.deslimstebelegger.nl en maak kans op 25.000 euro. Beleg slim, beleg turbo. Het is bij ons de normaalste zaak in de wereld. Maar niet in conflictgebieden, waar Save the Children de komende jaren minimaal 8 miljoen kinderen naar school wil helpen. Helpt u mee? Kijk op Children.nl wat u kunt doen, want elk kind telt. Conrad is de grootste internet speciaalzaak in autoaccessoires met elektronica, hi-fi, onderhoud, styling en veel meer. Dus klik de klik naar conrad.nl. Zo, Frans Franse goed nieuws, u kunt kiezen. Voor dat bedrag bieden we u of een ingrijpende neusverkleiding... of we pakken uw haargrens in stevig aan... of we draaien uw oren exact in de juiste hoek. Eh, uh, moet ik kiezen? Kiezen doen we ook. <laughs> Stop direct waar je mee bezig bent. En ga snel naar de Opeldealer, want daar is het geen of-of, maar en-en-en. En 3 jaar 0% rente, en 3 jaar garantie, en een gratis set winterbanden. Dat scheelt bijvoorbeeld op een Astra ruim 2800 euro. Kijk voor meer info en de voorwaarden op open.nl. De Sheer is gek op gamen. Jij ook? Speel deze week de favoriete voetbalgame van de Sheer. Samen met de band. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Die ging een biertje halen, geloof ik. Daarom kom ik hier even zuigen. Oh, dat heb ik weer. Waarom kunnen die mensen nooit eens een keertje even... Schatje, doe eens even rustig. Waarom al die paniek? Zometeen hebben we een lekker weekend. Lekker met je meisje en een biertje op de bank. Ja, oké, okay, oké. Okay.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 You may stumble, trip up, fall on your face Don't hold back You think it's time you get time back a sit up Like a sit-up, the monkey face Don't hold back Put apprehension of the back burner, let it sit Don't even get it lit Don't hold back Get involved with the jam, don't be a prick Hot chick, be a pig Don't hold back The world is holding back Time has come to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 Ik heb een beetje Turkse pizza gegeten. Oh, oké, okay, yeah. die lucht! Oh, yeah. Ja, brothers and gals. Nice. Nee, ik heb een gal van de huis. Nou, wie is toch die man die stinkt als een Malai omdat hij net een Turkse pizza heeft gegeten? Is dat niet. Uh... En wie was die man die wasmachine ontploft is gistermiddag? Hè? En ben jij dan die man die samen met mij een programma gaat maken tot 110? Onder... of ja, nee, dat nou dus. Uh, je stinkt trouwens inderdaad behoorlijk uit, je giegeltje, geachte heer. Ja, we halen er hier bij. Uh, jo, inmiddels ook ontploft. Auto die vanmiddag ja, ja, met Palestijnen ja, ja, ja, ja. Nou, dat kan me al lekker af. dat kan gezellig worden, want daar zijn ze weer tot een uur of tien dus. Maar oh, dan moet ik weer. Jezus. <lacht> er valt niks zinnig te zeggen over die man met het haar. Wie heeft er zojuist een wortje gehad Wilde ik überhaupt geen ondergoed oh. oh. dragen? Hoe wees jij dat? Nou, dat jij was dat die het deed. Ja, ik deed het, sorry. Nou, we zijn er weer. En had ik al gezegd dat het weekend deed! Is dat overdreven? Nee, ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk. Check it out, going out on the late night. Looking tight, feeling nice, it's a cockfight. Tell, I just know that it's going down tonight I don't give a fuck Wanna dance by myself, wish you luck Don't touch back up, I'm not the one up the way Listen up, it's just not happening You can say what you want to your boyfriends Just let me have my fun tonight For you, see. Your me, yeah. you know who you are, high-fiving, talking shit, but you're going home alone, aren't you? Cause Pink. Je geeft er één een pink en ze neemt gelijk nee, de, de, de hele hand, hand meteen weer. Ja. Ah, ah, ah, ah. ah, ik heb al haar platen hoor. Ben jij dat? Ja, waaronder de Greatest Hits. <laughs> ik heb echt al haar platen. Pink kwam laatst thuis en dacht we zijn allemaal platen gebleven. maar ja, die, die hebben ik, ik, ik heb Al haar platen. Dit was uh, You and Your Hand Tonight, 14 over 7. Hartelijk uh, goedenavond. Een nieuwe extra weekend is yeah! weer daar. Oh, sorry. Ik denk dat je wel enthousiast Maar even over de. Wil, ik zeg het nou net wel, maar er is echt een hoop misgegaan deze week uh, in jouw leven. Ja, nou, alles gaat kapot. Je, Alles je gaat relatie doet het nog wel toch? Nee, die Hoop doet ik? het nog wel. Tjoe. Ja, want daar, daar vinden we elkaar dan in. Hè. Dan, dan, dan kijk ik mijn vriendin aan en dan zeg ik. Schat, de wasmachine is overleden. En dan vliegen we elkaar in de armen. Maar hoe ging dat dan? Nou ja, um, het begon eigenlijk met um, dat de buren begonnen te klagen. Uh, dat, uh, als ze, ja, als ze wilde verhuizen, of we dan het huis wilde laten staan. <laughs> de, de, de trommel die begon echt. Of, of ze, ze dachten dat je iemand had opgesloten in je kelder of zo? Nee, dat doen ze zelf altijd. Daar dat, dat, dat kijken ze niet oh, vreemd van, van op. Dat okay. van, uh, sinds de buurtbarbecue is dat een traditie in de straat. Maar uh, dus, uh, dat ding was kapot gegaan en dan komt er zo'n mannetje... Ja, meneer, ik zie dan? al, er niet niet meer aan te doen. Dit ding is kapot. Zeg, al die mannetjes, die, die hebben dan gewoon tien jaar gestudeerd... om alleen dat te zeggen, ja? want ik heb nog nooit iets <laughs> nee. zien doen. Nee. Ja, meneer, ik dat is een dan. ernstige zaak. Uh, zitten. Maar dus om de vijf minuten hoorde je... De hele straat kan kijken. Nou, dat was ook het geluid dat mijn auto gisteravond maakte. Oh, dus ja, dat, ja, ja. Dat, dat was uh, oh, wow. probleemgeval twee. Ja, je auto is naar de Palestijnen. Ja, inderdaad. <laughs> Wat is er gebeurd dan? Uh, nou, het, het, het is al een beetje een probleembakkie geweest. Ja, dat weet ik. Die lucht! Ja, ja. nou, uh, Henk. Je mag hem ook Henk noemen, hoor. Het, uh, oh, je Henk, auto heeft ja. een naam, hè? Ja, Henk. Geef je overal een naam aan. Uh, bijna, Gerard. Hoe is het met Harry dan? Met Harry is het heel goed. Dat was een paar boven van water nog steeds? Ja, absoluut. Sinds het hars-experiment van een paar weken geleden... kan hij weer lekker ademen. Maar dat was niet met je thermostaat, hè? Oh, ja, de thermostaat die is erbij gaan liggen. De thermos ligt. Oké. Nee, en het is altijd wat. Weet je, de vorige keer was het de radiateur die kapot was... en daarvoor was het de waterpomp. En het komt altijd op hetzelfde neer... namelijk dat er echt een ontzettende walm uit die motorkap komt. Ik oh, oh. of op de bekeerplaats hier Ongeveer. Echt, maar het, het, het, het lulligste wat je kan overkomen als, als mens... en ja, ik heb het inmiddels al een paar keer gehad... dus ik durf er ook over te praten... is als je gewoon uh, door twee medewerkers van de McDonald's... uit de McDrive moet worden geduwd. <laughs> <laughs> het is echt een, een sign met je fucking echt? happy meal. heb je besteld... Nou, dat geluid wat je net had... Maar, uh, hebben ze voor dat soort uh, situaties geen angry meal dan of zo? <laughs> nee, maar ze hadden er wel ervaring mee. Meneer gewoon in twee op laten komen en dan, nou, dus dat, dus deze is er even kapot en ik heb nu wel een heel gave leenauto. Dat dan wel. Ja, die, die rijdt ook nu eigenlijk. Ja, hier. echt. Hij heeft nog maar 10.000 kilometer gedaan en ons gloednieuwe bak. En die geven ze gewoon naar mij mee. Ik zeg, haha, dat is echt stom. Want een luxe moet het zijn voor jou, ook auto die het gewoon doet. Ja, En toch ben ik op de fiets gekomen. Ik was bang dat ik een paaltje zou raken. En dan moet ik weer die, uh, die no-claim gaan betalen. Dus, ja, dat gaat ze afschaffen. Is dat het... zo? Ja, er is een heel debat ah. geweest in de Tweede Kamer. Ik heb de volgende keer één krant gelezen in de afgelopen vijf jaar. En dan zag ik dat. Wauw. Ja, pik je toch even mee. Hè? Gaat er bij jou nog iets kapot deze week? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat alles het wel doet eigenlijk. Uh, oh. Ja. Ik zit even te denken, is er iets kapot gegaan deze week. Ik mag er graag namelijk uh, lotgenoten over spreken. Nee, er is geen wijn in mijn mengpaneel gevlogen. Nee. Het is mijn laatste keer overkomen dat er een heel glas wijn uh, omgegoten werd in mijn mengpaneel. Gelukkig was het een droge witte wijn, dus het was zo weg. Maar het was wel een dramatische gebeuren. Hé, hey, um, laten we dus, het eens... Uh, is de week ook niet in de midden gegaan bij je? De Op week? Woeddag. Ja, de, de week ging naar de kloot. Dat ja, nou, dat was het. En daarom, daarom is het nu eigenlijk. weekend. Ja! Hey, heerlijk. Zullen we vertellen wat er in dit programma gaat gebeuren? Oh ja, Dan de, de inhoudsopgave. Wow. Daar is die weer, dames en heren. De, de inhoudsopgave. Oh, sorry. Heerlijk. Die gaan ook wel kapot. Het is de een leimde weg. Nou, om... Uh, wat is het nu? Kwart over zeven begint extra weekend. Zoals elke week met de inhoudsopgave. Ja, dat is het langste item van het programma. Hè? Ja. want Vorige keer waren we om kwart voor tien klaar. <laughs> nee, we hebben zo uh, de wildprik. Uh, als je denkt van, uh, god, ja, bij mij gaat er ook los. De wildprik! Als bij jou alles kapot is gegaan behalve de telefoon... dan kan je bellen. 0909-1336. Gaan we gewoon even babbelen over je weekendgevoel. Ja. Wat ga ja. je doen? Ja. Wat heb je gedaan? Wat is er kapot gegaan bij je? Wat leeft er in het land? En we hebben ook heel veel prijzen vanavond. Oh, Michiel, jongen. Ik ja? heb iets gecharterd. Nou, echt. Ik zal het er even bij pakken ik ga ondertussen vast vertellen dat we nee, ik heb nog niet. één oh. finale plek gaan weggeven... voor het gamen met de Sheer. En die finale gaan we ook spelen. Maar dat, dat kan zometeen wel, anders de sms je nu vast wordt. Sheer kan mij het schelen. Ah ja, joh. Maar ik wat, heb wat namelijk... jij nou hebt... Oh. Nou, we, we hebben straks namelijk weer uh, ons spel The Voice Lift. The voice lift. Een, een bekende stem van een bekende Nederlander... zo hebben verbouwd dat je het echt niet meer herkent. En als prijs... een Bob Ross schilder set. Yes! Nou, maar we staan eruit een ezel. Nee hoor, geen ezel. Nee, dat is, geen... nee, is gewoon een doek. Maar gewoon kan canvas, toch? Uh... Ja. En er zit een, een heel setje bij met 1, 2, 3, 4, 5 verschillende kleuren. Zit de Van Dyke Browns er ook bij? Uh, ja, ik geloof het wel, ja. <laughs> Zo te gek. Die Bob Ross, die is nog steeds op tv. Hij zit nu op een of andere christelijke familiezender op de digitale pakketten. Ja, maar er zit ook een drie-durige workshop-DVD bij. Oh, te gek. Dan kun je ook van die happy little clouds maken. Je kunt, uh, je kunt de troonreden wegflikkeren. Je hebt het nieuwe hier, hoor. Dat dus, uh, ja, is hartstikke leuk. Bob Ross rules grote tijd. Dus die gaan we zo uh, weggeven in de voice lift. Ja. En is dus eh, er ook een prijs onder de knop, toch? En we hebben ook nog een extra prijs onder de knop. Ah, je weet wel, als tien getallen, noem een getal tussen de 1 en de 10. En we gaan kijken welke prijs er achter schuil gaat. Mooi. En we hebben ook weer een band vanavond. Ja, dus je mag weer een uh, drumstel gaan confisceren. Nou, ik denk dat ik wel even, even, even, even een paar potten... Uh, riedeltje, eh, Eens even kijken of het allemaal nog werkt. Want uh, ja, ik heb het al een paar weken niet gedaan. Ik moet toch afreageren, uh, uh, Veenstra. Het zijn onze Vlaamse vrienden van Neelpin. Uh, ah, kijk, daar, daar is het daar, daar op, ze. Uh, he, he, he. Dag Dirk. Zo. als is Dirk. Oh, oh, wacht. Ja. Heerlijk. Ja, klaar! Sorry, ja. Ik zou willen zeggen, dit slaat nergens op. Maar dat, is ja, waar, natuurlijk. dat, dat hoor je dan toch wel weer. Uh, dus Neilpin hebben we. En uh, natuurlijk ook Operation DJ Sandstorm. En uh, de Ik zou kijken wat ik voor je kan doen request. Die zal dan vanavond ook al wel helemaal in de 90s 90's-sferen uh, staan. Want over exact een week begint 90s Request. Dus is het nu alvast zaak dat als je een plaat wil horen... dan zeggen wij, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Maar dat moet wel een 90 plaat zijn. <laughs> dus dat is dubbel zo genaaid eigenlijk. Dus en we zullen kijken wat we voor je kunnen doen. En het moet ook nog een plaat uit de jaren 90 zijn. Het is echt democratie op zijn uh, Cubaans. Precies, <lacht> daar gebeurt ook nooit wat. Nee, inderdaad. En, uh, wat hebben we nog meer? Oh ja, uh, natuurlijk, er staat ook wat tegenover. Want als je namelijk oh, ja. het liedje ook uh, daadwerkelijk op de radio gedraaid krijgt... want ik ga straks met mijn vinger langs tot hier. Al die platen die zijn binnengekomen. <lacht> dan zeg jij stop en dan... Oh, stop, maak me gek. En dan komt er een plaat uit. En de plaat waar mijn vinger dan uh, bij hangt. Dit klinkt heel ja, randig. hè, ja, heel Het valt heel ja. ernstig mee. Ja. Die plaat gaan we draaien. En dan krijg je, en ik zou kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt. Wat we nog steeds niet hebben gezien. Nee, we hebben alleen de mouwen binnengekregen. <laughs> Zo Henk. lullig. Het is weer weekend. Lekker zuiver. De the mega hits Give me some makes this so show on Monday I was hoping someday you'd be on, you to things It's not about your or how you try to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 There is <laughs> Mus in it. Ik zeg. Adem in, adem, Gerard. Adem in. Adem uit. Gaat het weer? Je me van een slokje spaar bruin Jezus. Even. Mm, dat voelt goed. Ja, die pak lekker beet, zeg. Wat een kroatische idee. dames en heren. Ain't Coming Home, dat je het even weet. En uh, daarvoor uh, she moves in her own way. Dus de drie even meegeeft van afgelopen week. Want vanaf morgen hebben we weer een nieuwe. En dat is ook een hele fijne. Ja, dat is namelijk de nieuwe Panic at the Disco. Ding ding. En die uh, heet uh, But It's Better If You Do. Godzijdank, zijn blij dat je dat heet. Ja, ik was even door, die, door, de, door de hele ellende vanmiddag... Ja, je, je, je, je, je hoofd <laughs> doet me een beetje denken aan mijn motorkap van gisteravond. Ik een beetje rook uit. Doe je met je thermostaat? Nou, mijn thermostaat als een paal boven water. Prachtig dan mag je heen, dan is Het helemaal goed komen. Volgens mij is het schematisch gezien tijd voor... De Wildblik! Ja! 0909-1336. Wat ga je doen dit weekend? Wat heb je afgelopen week gedaan? Uh, wat is er bij jou kapot gegaan? En wat heb je sowieso te melden aan het land aan de natie? Nou, natie klinkt wel hey, zo hard. Hey, met, met, met een T, hè? Oh, op die manier, oké. Okay. Ja. Uh, en vooral, wat heb je gelijmd? Ik kan me ook voorstellen, hè? verbroken relaties zijn ineens weer bij elkaar. Er gebeuren rare dingen. Ja. <laughs> nou, voor het geval je iets van Diggel hebt laten zonen, heb je het gelijmd? Ja, fantastisch. Goed, koffie. Uh, uh, ja. ik, pak even, ik ga even kijken wat er hier uh, hangt. Hallo. Goedenavond, we zijn Marijke. Marijke! Hallo. Hi, alles goed? Ja, prima. Ja, je, uh, kl je klinkt goed. Uh, uh, Marike. Uh, vertel het eens even, wat is er in jouw leven zo allemaal ontploft? Nou, in ieder geval mijn vertrouwen in een Vlaardingse kroegwijgenaar van de kathedraal. Hè? Nog ja, één keer? Ik, ik hoorde tijdens het nieuws dat die uh, man denkt... ...rijk te kunnen worden aan de Vlaardingse jeugd over de rug van de politie. Ja, inderdaad, dat, dus ze mogen niet meer drinken voor ze gaan stappen. Oh, ja. dus je mag alleen maar zuipen tijdens het stappen? Ja, en daarvoor gebruikt hij allemaal mankracht van de politie. Betekent dat die weer minder boeven kunnen vangen? Weet je wat dat kost? Ik bedoel, vroeger ja. gingen we altijd voorzuipen thuis, weet je wel. Dat was wat goedkoper zuipen. Ja, daarom. Dat, dat is geld. nu nog goedkoper. Volgens ja. ja. mij kunnen ze het gewoon helemaal achterwege laten. Als je de jeugd namelijk zuipend de straat opstuurt... heb je sowieso al blauw op straat. Dus daar hebben we het over je. Ik vind dat op maandagochtend... dat helpt mensen heel, heel blauw op straat te vinden is ja, ja. Ja. <lacht> Dat is. Uh... In het kader ja. van het weekend. Nee, ik vind het ook een, een, een buurtplan, bereiken. Ja, ik vind het een ongelooflijk zaadplan... Ik vind het ook belachelijk. Een is zaadplant, het. vind ik ook een mooie. Een zaadplant. Ja. We gaan er een vergadering over, leggen, over beleggen, Marijke. Ja, dat vind ik een goed idee. Dus dan weet je dat vast. Ik geef het door aan de politieke instituten. <lacht> is goed, gemeente Vlaardingen. <lacht> gemeente Vlaardingen. <lacht> Rock'n'roll. Dankjewel, Marijke. Fijne hey, avond. Het oh, was weer. wel zelden. hallo, 3FM, hallo. Nick. Hallo, Marcel. Marcel. Hallo. Nou, bij mij is zo'n beetje alle auto's nog kapot gegaan. Is alles kapot gegaan? Ja, ik, mijn eerste auto zaten 19 gaten in. Die kwam niet meer door de keuring. Nee. 19 gaten? Dat is meer dan 50 cent. Ja, dat is inderdaad meer dan 50 cent, ja. Nou, het, nou, ik ben uh... heel benieuwd hoe je achtertuin eruit ziet, want dat vind ik een beetje al... <lacht> Was het een Joegoslavisch modelletje? <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, ook niet. Het, het, het begon met een M een en het en een D zeg maar. Een M, Nee, een F en het eindigt op een D. En er zitten dan nog twee letters tussen. Maar uh, ik mag geen flut. reclame doen hoor. Het is een flutauto. Uh, ja, ja dat een flood. Ja. <lacht> ja, en, uh, en uh, uh, uh, afgelopen zomer hebben we het huis van het voor geweest. En uh, hij net alles klaar. Dan loopt je schoonvader door het huis heen. En uh, die kijkt naar boven toe en zegt, wat heb je daar voor plek aan het plafond? Ja, uh, de douchebak gescheurd. Ja, wat heb je ervan geleerd? Je je douchebak gescheurd. De douche... Nooit meer je schoonvader in huis oh. laten. Nou well, ja, nee, gewoon zijn kop naar beneden laten drukken. Wat van je schoonvader? Ja, maar hij loopt altijd met zijn hoofd in de nek. Dus we uh, zitten alles wat bestuderen en zo. En, uh, Volgens mij ah. heb je nog iets kapot gemaakt zojuist. <laughs> nee hoor, nee, nee, nee, nee. Hij, hij weet niet zegt. Dus, uh... Je blijft maar doorgaan, we dingen kapot maken. Als je nog een half uur blijft hangen, dan uh, ben ja, ik heel dan benieuwd hoe eruit ziet. Dan, dan, dan, dan, dan gaan alles alles halen. Ik begin op deze snap ik die 19 graden in je auto. Ga maar door dan over je schoonvader. Dankjewel, Marcel. Oké. Okay. Sterkte, hè? Dat is goed. Hey. Wat een drama allemaal! Wat een ellende! Nou. Blindleggers alom! Zo is het, we zitten midden in. De wereldblik! Goede, uh, hallo. hallo! Hallo! Hallo. Hey, met Martijn! Martijn! Jongens, <laughs> alles goed? Ja, ja. uitstekend! Nou. Vrijdagavond, hè. weekend! Weekend, <laughs> ja. het gevoel niet? Ja, nou, lekker weekend! Oh, niet? Nee, ik hem niet! Hele, Hele, oh, nee! Helaas. Wat is er ik, aan de hand, kerel? Ik ben onderweg naar Rome. Naar Rome? Ja! Echt? Ja echt. Dat is toch te gek man. Ja, dat is toch fantastisch. En de klas toch niet? Ja, nou nee, ja, doe maar. Ja, dit, dit is echt wel leuk hoor, maar niet, uh, ja, ik ben de hele week al van huis af en dan zal uh, volgende weekend wel weer worden voordat ik thuis kom. Dus, uh... Oh, het is voor je werk? Ja ja. Je gaat niet oh, even nou. gezellig een weekendje Rome doen? Nee, ja, nee, was dat maar waar. Oh. Oh. wat, nee, wat zo je? Je? Was er maar alleen? Was maar zo'n feest dat ik met mijn vrouwtje ging. Nou, neem neem dat gewoon mee. Ja, nee, joh, dat kan niet. Joh. Ze moet volgende week werken, dus. Uh... Ah, wat een drama allemaal. Ja, joh. Dan dus moet je naar Rome en heb je er nog geen rug aan. Ja, het is wel een keertje leuk, maar... Hè? Op een gegeven moment heb je het al gezien, hè? Die oude kapotte gebouwen. <laughs> Met die zaten erin. Ja. <laughs> nou, ja, fijn, fijn dat je het even meedeelde. We wensen je alle sterke ja, ja, ja, over de je, ja, ja, ja, ja, ik denk ik wel toch maar even, man, hè? Ja, ja, nee, groot gelijk. Ja, goed. Hebben we toch oh. eventjes kunnen delen in je leed? Ja, dat bedoel ik. Maar jongens, goed weekend. Hetzelfde. Jij ook, uh, Later. Want jammer moet hij nog niks. Nou, nog eentje dan voor de gein. Ach, waarom ook niet? 3FM, goedenavond. Hoi, met Suzanne. Suzanne! Hey! Ik ben stapel. dat Dat hoor je nog steeds, hè, natuurlijk, hè? Ja, maar ik ben geen Suzanne, dus dat scheelt. Oh, Suzanne. Maar daar zijn we niet zo heel erg nauwkeurig. We zijn even van die Piet Luttige... Nee, hè? Nou, maakt me daar ook niet druk om. Dat neuk krijg je gewoon cadeau van ons, hoor. Dankjewel. Alsjeblieft, Suzanne, een ne. <laughs> <laughs> Suzanne, ik ben ja, er heel blij lied? mee. Heel goed. Je klinkt als een, een vrolijke vlierenfluitster. Nou, ik wilde net zeggen, je vroeg te ik kapot was gegaan. Ik ben kapot. Oh. Dus ja. <laughs> Valt het nog te lijmen? <laughs> uh, nou ja, met het weekend hoop ik dat het weer goed komt. Dus, uh, en hoe ziet dat weekend die... eruit, Suzanne? Uh, ik denk dat ik lekker ga shoppen, lekker niks ga doen, een beetje een dvd'tje kijken. Zuipen en Gewoon schreeuwen. Even, ja, vooral niet te veel in de auto, want ik heb nu echt even genoeg in de auto gezeten. Heel goed, ja. heel goed. Een dus en mijn auto. Ik heb een nieuwe auto, want je zegt, goh, ik ben blij. Een auto met 10.000 kilometer erop. Ik heb een auto met op dit moment 571 kilometer erop. En de koppeling gaat al raar doen. Dat meen je nog <laughs> niet, hè? Ja. Nou, dat is dan zeker een Joegoslavisch modelletje. Dat kan niet missen. Nou, drie dagen oud. Verdorie zeg. En wat nu? Ja. je? Je hebt er toch wel garantie op? Ja hoor, ja hoor. Die gaan ze gewoon maken. Anders bel je ons maar, dan gaan we eens even bellen met die garagehouder. Je wordt okay. altijd genaaid hebben die garagehouder. Ja, dat is een beetje. Ja, oh. ja, en de mannen zijn verstandig van auto's, dus ze kunnen je alles wijs maken. Ja, ja uw cabaretur ja, was naar de Palestijnen, meneer Ekdom. Die nou, het bleek dus, ik moest een keer een auto wegbrengen voor iets. En toen hebben ze mijn hele motorkap vervangen. alles wat ja. erin zat. Dat er bleek één stekkertje uh, kapot te zijn. En je kunt het ook niet nagaan, weet je wel? Nee, kun je nagaan. Nee, dat kun, na, kun, nee, dus kun je dus niet, nee. dat, is, dat is het nadeel. Precies. En voor een uurtje werk, je wil niet weten wat het kost, vaak. Nee, maar het vervelende is, het is, je erge. krijgt het wel te weten. Want je krijgt die bommen aflopen ja. en is het, oh, wat een ja, het is verschrikkelijk allemaal. Goed, we uh, houden ja. jullie in de gaten, beste garagehouders. Helemaal mooi. Nee, nee, maar bij mij ga ik ervan uit dat het helemaal goed komt. Okay. Ik heb er nog vertrouwen in. Nou, nou, Moet het niet zo zijn, dan hoor je het. Dan bel je. Oké. Okay. Heel goed. Hé, hey, fijn weekend. Hetzelfde. ook, hey, okay. Dag. Dag. Dag. Zeggen we net een sms'je binnen. Dat we wel erg aardig over dingen die kapot gaan. Uh, Marcel en Melanie smsen net naar 3333. Digitale camera versus de grond. De grond heeft gewonnen. Fuck it. Ja, ja. ja, tot zover. De Zometeen uh, laten we de stem maar eens even horen. De voice lift. In verband met de uh, voice lift precies. Dat zeg ik, dat zeg ik. Op Ross pakket, oh. he, staat er tegenover. Gekke oh. Oh. huis, mensen. Spijt me nu al, apologize. over. Feels like fun. Jo. En... wordt <laughs> <laughs> het zo'n avond. I apologize. <laughs> Inderdaad. Uh, op voorhand excuses voor alle ontzettend slechte grappen. Maar je moet na, uh, weten, het is voor ons ook weekend. Weet het je is wel? voor ons ook weekend, Wij ja. willen ook eventjes gewoon even het verstand op nul... eventjes alles laten gaan. Heerlijk. Oh, heerlijk. Nee, het is heerlijk. Oh, nou, God, heerlijk. Nou, oh ik voel nou, het al op, lopen. Oh. oh, man, heerlijk. Oh. Nou goed. En dan nu... Ja. De lift. <tieding> het is zo echt dat ik al moet lachen om deze klote muziekjes van je. Ja, sorry, want ja, dit is wel goed voor de sfeer. Want probeer hier maar eens het verkeer op voor te lezen. Maar hebben we verkeer? Nee, we hebben geen verkeer. Je gaat nu verkeer weken. voorlezen en je hebt dit muziekje eronder. A2. <tieding> nee, is niet te doen. Het lukt niet, hè? Nee, dat nee, nee, is uh, een onbegonnen... Vandaar feest. dit muziekje. Ja, de voice-lift hebben een bekende Nederlander uh, danig verbouwd. Nou. Puur uh, audiotechnisch gezien. Dat je niet denkt dat we... Nee. Uh, en de vraag is, uh, kun jij me herkennen? In ruil voor dan een bonusprijs die onder de boodschappenknop zit. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de hoofdprijs van, oh. van vanavond. Een echt officieel goedgekeurd Bob Ross schilderpakket. Met een instructie-dvd. Vijf kleuren... Uh, uh, uh, verf? Verf? Dat, ja. ja, ik zit het met Van Dyke Brown. Maar die andere naam heb ik even kwijt. vind ja, nou, ik nog weet meer? helemaal niet, hoor. Mag ik even een koffietje? Mag ik even, een koffertje? even een koffertje. Ja, het koffietje vast? even koffietje. En een stuk canvas, geheel en al door uw eigen creativiteit in te vullen. 0909 -1336. als jij dit weet te raden... dan ga ik even kijken naar de kleuren van de verf. Het lijkt me ook zo leuk om, uh, om het, dat je het gezicht van Bob Ross... zo exact weet na te tekenen op dit doek. Als je dat, als je dat, als je dat, als je dat lukt, dan gaan we die hier in de studio ophangen. Even kijken, hoor. Ik, heb hier de verf. ik ben even je uh, toekomstige winnaar. Ik heb nu je doosje even geopend. Nou, dat zeg je toch niet? Nou, bij ben... deze dus ik wel. Even die kleuren checken. Want het Zal ik leven. ondertussen die stem even laten horen dan? Dat is goed. Want het gaat om deze stem. Ik heb een. ik Ik wil in Nederland. Ik vind hem best moeilijk. Mag ik dat zeggen? Behoorlijk. Cadmium Kat, geel. En Crimson Red zit er sowieso bij. Ah, dat En titanium Blue. En natuurlijk ook Sap Green. Sap Green. Sap Green? Sap Green. En er zit de kleur lijkwit er ook weer uh, Nee, die heet gewoon titanium wit. Oh, Want dat was bij Jan de Bevrier. heb je de kleur lijkwit gewoon <laughs> in de winkel staan. <laughs> het lijkt net wit. Ja, ik... Nou <laughs> 0 -9 -0 -9 ja, voor de voice Voor het waanzinnige Bob Ross schilderpakket. Goedenavond met Radio. Hallo. Hallo, wie? Hallo, met Marten. Martijn! Hey, goedenavond heren! Hey. Nou, ik dacht, dat hij als Pino was. Pino? Ik denk nou bijna zeker dat het staartjes is. Aartsstaartjes. Pino. Nou, ik kan je bij deze melden. Het gaat door, hè? Het gaat door, hè? Ja, beter nee gewoon wel mee Oh, toch niet als ik vakantie heb op. Nee, dat stel ik me eigenlijk. Heb je wel een datum? Uh, volgens mij over twee weken. Twee. God dan ben jij weg. Dat meen je niet. <laughs> nee, dan kom je gewoon terug. Je hebt vakantie gaat niet door. Hé, <laughs> hey, Martijn, uh, het is ja. heel erg fout. Ja. Helemaal uh, sorry. Een klein beetje fout, maar echt dat je het behoorlijk naast zit wel. Ja. Oh, hoe ver naast? Nou, weet nou weet behoorlijk. Je, als ik in mijn achtertuin sta, ben jij een stipje. Zo ver naast. Oeh, dat is wel heel ver, niet? Ja, ja. ja, ja. Nou, dus. Nee, oké, dan. Uh, <laughs> dat is heel ver. Oké, nog een keer. Oké. Okay, zal ik hem dan nog even.? Want hij is zo fucking moeilijk. Ja, ik merk het ook aan de, de kandidaten, die hebben er moeite mee vanavond. Nou, nou, ja, een collega. Ik heb namelijk verschillende varianten. Dus, weet je die, die van net nog een keer? Of nou, eens? nog één keer. Ja, één keer Ik heb een. Een goeiebekool. Ik zal het een keer gaan Hij gaat echt. Ik wil in Nederland. Het, gaat echt, het klinkt een beetje als jouw auto dit. <laughs> nou, die, die klonk nog gezonder dan dit en die is afgevoerd naar de garage. Kan je nagaan? 3FM, nou. goedenavond. Goedenavond! Hey, Goedenavond! Hey. Goedenavond, Franklin! Franklin! Leuk het niet te gaan, leuk okay. echt! Nou Zo. zeg, dat is een foute antwoord. Ja, dat is ja, niet goed. Nou dat is helaas niet goed. Nou, zeg. dat kon niet. Nee, voor mij is het gebelen. Giel belen. Ja, voor mij is Giel belen. Ja, dit, ja nee, Giel nee. Het is voor mij Giel belen. Nee, het is... Kijk even naar de serie. Nee, het is helaas niet goed. zwaar fout. Dat no, no, no, no, dan ik even naar de toe. Is goed, jongen. Oké. Okay, ja, oh, dus oh, oh, oh, oh. Ik ga toch even die ander laten hoor. Dit is echt veel te moeilijk, joh. Zou ik dat even doen? Ja, doe maar. Wacht even, Dit, dit is een sympathie. andere variant. Ja, ik heb in uh, een. gooien wat een uh, zelfverkeerd Ik heb. de kaap zelfverkeersstand, daar Alleen maar ze zelf. Uh, ik wil, ik, wil in uh, uh, uh, uh, uh, ik heb eigenlijk alles gedaan. Ja. <lacht> ik heb nu eens een keer geluisterd naar wat hij zegt. <lacht> Klinkt als een beetje. arrogante sterren. Nee, god. Nou goed. Ik heb, uh, ik heb nog nooit zo'n goedkope trip gehad. Het is echt heel ernstig dit. Ik, ik heb echt niks lopen. gerookt. Het, er, het klonk als. en je wasmachine én en je auto. en dat <lacht> tegelijkertijd aan. Nou goed, ik pak nog even wat lijn, hallo. <laughs> hallo. Hallo. Oh, hallo, met wie? Met Angel. Oh, sorry, we stonden het even niet. Angel. Angel. Oh, kijk, zo klopt Ja, hoi. Wat denk jij uh, dat uh, achter dit stemgeluid uh, schuil gaat? Ik denk dat Jodi Bernal is. Jodi Bernal? Ja, die is ook fout in de <laughs> Ja, behoorlijk. Ja, maar die zegt er ook hele foute teksten bij Iets ja, zoals, hoe dat je. Iets dichter bij hoort. de nul. Ik, ik, nou, deze stem zegt volgens mij, ik heb Ahoy gedaan naar de Arena gedaan. En dat wil ik in het geval van Jodie Bel absoluut niet weten dat hij de arena heeft gedaan. <laughs> dat dat nee. heb ik niet gehoord. Ik nee, ben heel benieuwd hoe, uh, wat voor dame de achter de naam <laughs> Arena School gaat dan aan. <laughs> zo, so, nou. dat doen nou <laughs> Nee, het is niet ah, goed, uh, nee, Angel. Nee, Arena en Ahoy, dat doet hij niet mee. Nee, nee. absoluut niet. En dat trekt hij ook nooit. Tenzij de Fox Kids dag is, dan wil hij misschien nog er even over nadenken. Al, al, alhoewel, eh. hij heeft wel grotere zalen leeggespeeld, hoor. Leeggespeeld. <laughs> leeggespeeld, ja. Leeg leeg ja. <laughs> Kessieke zieke dag. Nou, ja. uh, nee, het is niet goed, maar toch bedankt. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, nog een hier op, hè? Nee, ja. dat is... Ze, ja, we, we doen kunnen... nog één, dan doen we zo maar een hint, denk ja, ik. dat is goed. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Maar Martijn weer! Martijn weer! Hey, hallo! Hallo! Zo nou denk ik dat het een van de toppers is. De toppers? Een van de Eén toppers? Van de drie. Eén van de toppers. Maar Eén. wie van de drie? Dat is een oud programma ja, dat van Misdaden. Ik denk. hier aan Jordi. Hé, dat is niet goed. Dat is helaas niet goed, jongen. Maar ik stel dus... voor dat we bij deze geen hint meer hoeven te geven. Nee. Hé, dat denk ik goed. Dus dag Martijn. Dag! Ja, en, en niet meer bellen, hè? Hè, verdorie. Dag! Dag! Dat was Martijn. Ja, dat was niet... Wat een leggen! Gerard Joling? Hij zat wel in de buurt. Ja, hè? Ik stel voor dat we eventjes een beetje pauze nemen. Even tot onszelf komen. Een pauzemuziekje? Ja. En, eh. ja, oh het wordt zo spannend. Een Bob Ross pakket, man. Hey, Sander. Ja?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 stoppen, ja. Basement Jacks. And take me back to your house. Met die banjo erin. Hè? Oh, wat een top. Heb je de clip gezien toevallig? Nee. Oh, die is leuk. Ja? Yeah? Allemaal van die, nou ja, het is een beetje dat sfeertje met die banjo, maar dan vertaald naar het Russisch Oostblok en uh, mannen in de sneeuw. Ziet als. uh... Hallo die folks. Hallo folks. Rarity. Rarity. This is the wildest ride in the wilderness. Now hang on to them hats and glasses, cause here we go. We're not a edition of Het is wel. Uh, uh, hoog. Uh... Oh, Maak me gek, Gerard. Nou goed, uh, The voice We zitten er middenin. Laat je um, uiers zien. Wil je mijn uiers zien? <laughs> ja, als je dat dan geluiden gaat maken. dan... Uh, uh, tijdens het nieuws, oké? Hebben we echt hoor. hoor. Um, Laten we eens even kijken of er nog mensen zijn met antwoorden. Hallo? Hallo? Hallo? Met Patrick. Patrick? Patrick! Hallo? Zeg het maar. Ik denk dat het Gordon is. Gordon! Ja, nou, als ik nou zeg dat het niet goed is, is het niet meer zo erg dan, moeilijk. Uh, dan denk ik dat we de volgende beller uh, heel blij gaan maken, want we hebben dan twee toppers gehad. Ja, het is namelijk niet Gordon. Ah, Dus nou, in, jou, ik... ge, in jouw geval ook... Wat een blind leggen! <laughs> maar toch oh, een goed long. weekend, hè, jongen. Nou. Dat blijkt er maar één over. Ja, precies. Ja. En die gaan we nu horen. Met wie? Hoi, hey, met welkom. Wilco! Hallo! Oh. Nou, roept hem ja. maar. Dat kan niet missen, hè. Dat is onze grote vriend in in eentje. René, René, Roger. Ja! Jawel! Ah. Ah. Ja! Nee, het was een vrouw. <laughs> Laten we even kijken of het inderdaad klopt. Even de check. Ja, ik heb in uh, Anhoï uh, zoveel keer gestaan. Ik heb in de Kaap zoveel keer gestaan. De arena's heb ik, heb ik zelf zoveel gevuld. Ik wil in Nederland. Uh, ik heb eigenlijk alles al gedaan. Het is inderdaad René Vroger over zijn succesvolle carrière... in de garderobe van menig concertzaal. Het rare is wel dat uh, na de, deze uitspraak... kan hij dus eigenlijk tot de conclusie komen dat hij gewoon weg kan. Als dat het zou kunnen. Ja, hij is gewoon, heeft alles gedaan. De Arena, ik heb de Ahoy, de Kuip, en ik kan eigenlijk weg. Weet je, dat is eigenlijk kort samengevat zijn toekomst. Maar goed. Het is gewoon een heel duidelijk geval van even één S voor de toppers... en we zijn klaar. Stoppers. Stoppers. Oh, stoppers, ja. Sorry. Nou, uh, Wilko. Nou je krijgt een Bob Ross schilderperkant. Yeah! Jallo. Dan kun je Happy Little Trees maken en Happy Little Clouds. En, uh, ja, zeker weten. Er staat ook op bekend aus TV. Oost oh. Nou, dat geldt er zijn. En je krijgt erbij zitten ook een drie uur durende workshop. Oh. Dat zo. Oh man, jij gaat... Nee. Ja, dat wordt echt een heel geil weekend. En uh, aan ja, Blanco schilderij. Oh ja, dat maken we wat moois van natuurlijk. Dus hey, en te... wat heel mooi is, zeker zo aan het begin van het weekend... Ik lees net even de, de tekst op de achterkant van de Bob Ross schilderdoos... Stop, hè. De methode van Bob Ross is een nat-in-nat-techniek. Sorry. Maf, maf. Nou goed, het ma komt, dat was hem. Het komt naar je toe, maar er is nog iets. Vertel. Want we hebben hier een uh, lopende prijzenband. En uh, als jij even een getal tussen de... Daar gaat hij net heen. Oh, wacht, ik sta er nu op. Oh, oh, oh. Hier. Kom jij eens even hier. Ja. Nou, als jij ja. een getal tussen de 1 en de 10 roept... dan zit er, uh, onder elk getal zit namelijk een prijs verscholen. En als je even een getal roept, dan krijg je nog een extra prijs bij jou. Woehoe! Dat is nog. Nou, roep maar een ja. getal. Waaah. Het is uh, geen drie, en toch een drie? En het is drie. Ja. Oh, gaan gaan kijken. Even kijken. Eén pak schuursponsen. Nou, dat wow. pik je toch even mee, hè? Zo, zes. Ja, ja, dat is even pijn. Pak er even mee op de vrijdag. Nou, hè, dat doe je leuk, Wilco. Doei, nou, Onder het motto: dat pik je toch even mee. Komt dat naar je toe? Lekker schuren dit weekend? Heerlijk. En uh, een het weekend. En, oh ja, dat is ook handig voor de doek. als je, als je Ja, uh, rent, dan kun je lekker ja, schuren. Ja, wat is geworden? Dan kan je het er altijd proberen af te poetsen natuurlijk. Precies. Volgens mij kan je met een schuurspons volgens de Bob Ross techniek... toch een heel aardige dennenboom maken. Nou, ja, dat denk ik ook wel. Mm, een kloddertje roze hier. Oh nee, dat is helemaal natuurlijk wit. Uh, nee, lijkwit. Dat was het. het italië wit. <lacht> lijkwit. Ja. Hey, veel plezier ermee en een fantastisch weekend. Dag, ja, jongens. Hoi. Zo. Hebben we nog meer prijzen? Oh, ja, Ringmaster oh, om. Kan niet op, jongens, echt niet. De Sheer is gek op gamen. Oh, ja? Speel deze week de favoriete voetbalgame van de Sheer. Samen met de band. Dat is een leuke prijs. Nou. En uh, daarvoor moeten we zo meteen een spelletje gaan spelen. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we nog eventjes eerst iemand kwalificeren... die sowieso die game wint. De FIFA 2007 game en de cd van de Sheer. Aha. En dan is het nu een kwestie van eventjes een smsje sturen... met de Sheer, jouw naam, jouw leeftijd, naar nou, 3 en... Uh... Oh, wie weet. Holladier. Dat is dat de hele ja, reden. Ja, ja. Ik ga even koffie halen, hoor. Ja, doe mij nog maar een spaarbruin. Spaarbruin? Ja, heerlijk. Met een rietje erin. Maak me gek. erbij. Where is the kick up the Cause yeah. you